Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Den Haag heeft een demonstratie geboden. De groep moet de route van een mars aanpassen. De antifascisten willen vluchtelingen welkom heten. Burgemeester Van Aartsen is bang voor gewelddadige confrontaties met extreem rechts. Uit die hoe komen oproepen om de demonstratie te verstoren. Bovendien speelt ADO Den Haag zondag tegen Feyenoord. En door die samenloop zegt Van Aartsen zich gedwongen te zien om in te grijpen. Anders kan hij de veiligheid niet garanderen. Drentse schaapskuddes komen als nationaal erfgoed op de Unesco-lijst. Dat schrijft RTV Drenthe op de site. Het gaat om de kuddes die rondtrekken met een herder. Op de Unesco-lijst staan ook andere Nederlandse tradities... zoals het bloemencorso en karbietschieten. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO... vindt niet dat mensen helemaal geen bewerkt vlees meer moeten eten. De WHO wijst mensen er nu op dat verminderen van de consumptie van bewerkt vlees... de kans op darmkanker verkleint. Een woordvoerder zegt dat het rapport van de WHO van eerder deze week verkeerd is geïnterpreteerd. Mensen moeten niet helemaal stoppen met het eten van vlees, want het bevat ook belangrijke voedingsstoffen. In het rapport kwamen onderzoekers tot de conclusie dat het eten van 50 gram bewerkt vlees per dag, zoals worst en spek, het risico op darmkanker verhoogt. Minister van der Steur noemt het zeer ernstig dat politiemensen de afgelopen jaren aan de slag konden op een vertrouwensfunctie zonder dat ze waren gescreend. Bronnen vertelde de NOS dat het om tientallen mensen gaat. Na verloop van tijd zijn ze alsnog gescreend door de AIVD en een flink aantal kwam daar niet doorheen. Het blijkt uit intern onderzoek, dat is gedaan na de arrestatie van politiemol Mark M. Volgens van der Steur wordt de zaak hoog opgenomen, maar kan niet uitsluiten dat het in de toekomst weer gebeurt. Het weer, het is rond de 16 graden, er is afwisselend zon- en sluierbewolking. In het weekend is het droog en is er geregeld zon. Morgen is het 15 tot 18 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files met de meeste vertraging staan op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere en Lelystad, 11 kilometer. De A15 Europoort richting van voor Alblassendam, 6 kilometer. Dat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 Uh, mijn naam is Imke Drommel. Ik val in voor Charles Duif, die is helaas door ziekte geveld, kan hier niet zijn. En voordat we met de show helemaal gaan beginnen, draai eerst een plaatje voor Charles. Billy Swan met I Can Help. Ja, hij blijft leuk. Ja, hij blijft leuk en lang. Deze was speciaal voor Charles Duif. Ik hoop dat hij gauw beter is. Uh, ik wil vandaag bijgestaan door uh, Hans Wassenaar. Ja, goeie avond of goeiemiddag, goeiemiddag is het eigenlijk nog. nog. nog hè? Ja. Het is een gezellige drukte in de studio. Ja, absoluut. Ja, dat kan je wel stellen. Ja, we hebben vanavond een verrassend live uitzending in eenen. Wat zeg je? Een live uitzending komt er vanavond. Ja, dat klopt. Vanuit de krocht. Dus Uit de er krocht. moet ineens alles geregeld worden. Ja, ja, ja het is druk. En de, en de band die daar vanavond optreedt... die zit hier in vol ornaat, heb ik gezien. Ja, ja, ja. ja, ja. Hazel Del, hè? Hazel, ja. Hazel, ja. Ja. Ja. ja. En ik heb nog iemand naast me. Ja. Dat is uh, Dick José. Goeiedag. Goedemiddag, Goedemiddag. nog, Dick. Ja, nog net, hè? Ja, ja goed, nog net. Ja, het is nog net niet donker. Nee, nee, nee. Goedemiddag. Hai. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het toch gezellig. Ja. Ik ben benieuwd wat er ja. gaat gebeuren. Ja, ik ook. Jij ook? Heb ik begrepen? Ja, ja wij allemaal eigenlijk. Ja. Nou, wij wij slaan vallen op, ook alleen maar in, hè? We, we slaan ons er wel door. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, dat gaat wel lukken. Uh, Dick, jij treedt uh, zondagmiddag op in het Sandvoss Museum. Ja. Samen ja. met meneer Wim. Ja, klopt. Jij bent dan uh, jouw alias is Didi VSOP. Ja, kun, nee. kun je er wat over vertellen? Nou, weinig. Weinig. <laughs> dan zijn we gauw klaar. Moet, het dus moet wel dan... geheim blijven natuurlijk. Nee, want morgenochtend zit ik ook weer bij de radio. <laughs> nee, maar Wim en ik, wij hebben een programma. En dat is van alles een beetje wat. Dus een komische voorstelling. Leuk. Met, met, met jongeren, met goochelen, met alles. En veel praten met de mensen. En, uh, en dat doen we twee keer een half uur. Dus een gezellige pauze. En dat is tussen drie en vier. Tussen okay. drie en vier gaan wij dan uh, optreden. En het is voor mij ook altijd weer een verrassing. Oké. Okay. Omdat ik uh, nooit zo goed weet wat ik ga zeggen. Ik weet wel wat ik ga doen, maar wat ik ga zeggen, dat weet ik dan nog niet. Nee. Lijkt me ook wel een leuke voorstelling voor kinderen. Nee. Niet? Nee. Nee, Aha. nee. totaal omdat niet. Me... Nee. nee. nee. Dus goed goed begin voor weten. jou. Ja. Goed, ja, ja, ja. Nee, nee waar, waarom is het Want geen... Uh, omdat de, de grapjes totaal niet voor kinderen oh, zijn. Oh, zo. Ah. En ik, ik ben... Ik, ik, vroeger, heel vroeger, toen ik nog heel jong was... Nou, dat is, uh, toen hadden we nog karbiet. <kijnt> toen, uh, <kijnt> toen heb ik vreselijk veel kindervoorstellingen gedaan. Maar dat, dat klinkt een beetje raar. groei groeien een beetje uit. Ja, In het circus ja. heb ik wel kinderen, maar daar zitten de ouders erbij. Maar ik zou nu niet meer een kindervoorstelling okay. kunnen geven. Nee. Dus het is geen, geen een beetje passie en Adriaan? Oh, totaal niet. Wil je een leuk programma hebben of niet? Nee, nou ja... Net, <laughs> <laughs> nee. Nee. En ook geen kliniek clown, Gewoon, Ook niet. Nee. Ja. Nee, nee. Gewoon uw eigen. Gewoon ons eigen Gewoon VSOP. Ja. Een komiek en een meneer die het, die het aanvult. Ja, ja, ja, zo ja, ja. hebben wij dan een voorstelling. Oh, ben ben heel ik heel special benieuwd. old pale, VSOP. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat ga ik voor het publiek even vertellen. Om half drie gaat het museum open voor de toeschouders... en de voorstelling begint om drie uur. Ja. Dus als mensen willen komen kijken. Met Dick, uh, kun je me meer vertellen? Het is nou heel erg in, de, uh, in het nieuws geweest. Circus Rens, dat is failliet gegaan. Wat zijn jouw gedachten ja. daarover? Nou, jammer. Jammer, maar het, het heeft zo moeten zijn kennelijk. Want uh, daar heb ik geen... geen het is zonde. Ja. Maar er zijn uh, financiële problemen, heb ik gehoord... Ja. Ja, dat, dat, dat weet je dan niet. Zo ja. gaat het dan. En, eh, maar ze komen wel weer terug, denk ik. Jawel. Ik hoop het. Ja, want ze zijn wel een inzamelingsactie begonnen. Oh ja, nou, dan moet je wel heel veel inzamelen, hoor. Ja, en, want dat was en... een hele hoop geld, geloof ik. Ja, tonnen. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja tonnen. Nee, maar ja, wat moet je daarover zeggen? Het is, het is zonde. Ja. Ook voor de artiesten die daar optraden. Heb jij hebt zelf ook in het circus gestaan? Ik heb vrij lang in het circus gedaan Ja, ja 60. zestig. En ook, en ook in theaters? Ja. En, wat, en variété, kun je uitleggen wat het en, verschil is tussen dan in het circus en in het theater ja, staan? Eén is in tent en een ander is te binnen. Ja, dat snap <laughs> ik. Maar is, ligt het, is het ook qua uh, sfeer anders? Ja, tuurlijk. Want in het circus heb je mensen om je heen zitten, rondom. En in het theater zitten ze voor je. Wat eigenlijk makkelijker werken is. Oh ja. Maar in het circus zit iedereen schuin achter je ook. Dus dat is een hele andere discipline dan in theater. In circus, dat is... Uh, ja, je bent dan van de ene dag uh, reis je naar de andere plaats. Ik eerste circus waar ik was, was uh, ah. Bottini. Dat nou, was in de jaren zestig of zo. Ja, 60. dat is een hele bekende. Ja, en dan, uh, dan trad je op van... Je begon in maart tot eind november. En bij Boltini deden we elke dag een andere plaats. En dan... Uh, ik bouwde daar niet af en op, want dan de deden de artiesten Ja, dat, niet. dat was eigenlijk de vraag mee. mij. Ja. Moeten jullie ook helpen met de tent opbouwen? Nee, nee de artiesten die, die bouwden nooit op en af wat ze wel deden. Ja. En dan kregen ze ook een paar extra centjes voor. Dat was... Stoelen neerzetten en ja, de roosjes en dat soort dingen. Ja, dat wel. En dat stond dan ook in je contract. Ja, ja. Maar de tent bouwen, dat soort dingen. Jullie kwamen er ook achteraan, waarschijnlijk, of niet? Of gingen jullie wel tegelijkertijd naar de, naar de locatie? Nee, want het, als wij klaar waren met de voorstelling, de tweede voorstelling, ja. s'avonds om 11 uur. Ja, zoiets, 11 uur. Dan uh, gingen ze de tent afbouwen en, en wij gingen lekker naar bed. Of weet ik veel. Ja, wat ja. De volgende ochtend. Of s'nachts ging het circus al rijden, naar de volgende plaats. Ja. Want je, je, had, je had maar een paar wagens die die, die, die, die wagens konden trekken. Ja. Zes of zeven. Dus die moesten steeds heen en weer. Ja, want om het... de rest van die transport op te halen. Ja, want het is een heel gewicht waarschijnlijk. Hè, zo ja, zo ja, dat is gigantisch. En het de volgende ochtend gingen wij, om een uur of acht, negen, gingen wij weg. En dan gereden wij naar die plaats. En dan wist iedereen al waar die moest staan. En, en, en toen later kregen we de de school erbij. Dus de kinderen gingen dan op tijd naar school ja. en bij het circus. en ja. Ja. Ja. Ja. Ja, We gingen altijd wat later. Dan, want anders sta je daar in de nacht. En dan zeggen ze, je moet daar gaan staan, je moet daar gaan staan. Moet, uh, dat is een hel. Ja. En, uh, ik weet niet, ik, ik kan me alleen nog maar modderige terreinen herinneren. Dus dat uh, was een gedoe altijd s'nachts. Ja, ja. Ik ben wel benieuwd, hoe ben jij, hoe ben jij begonnen? Hoe is het uh, bij jou begonnen? Ja, ik wilde altijd graag. Als kind wilde ik graag in het circus. En uh, toen ben ik op mijn tiende. Nou, dat zou ik maar zeggen. Dat was in 1950. Dus ik kan uitrekenen hoeveel jaar ik ben. Heel oud. <laughs> En uh, toen kwam ik bij Kindercircus Elleboog. In Amsterdam. Ja. En daar ben ik een jaar op geweest. En in 53, 1953 was ik 13. Toen ben ik begonnen bij de eerste film van Siske de Rat. Daar mocht ik meedoen. Jongensrolletjes en zo. En zo ben ik verder in het theater verder gegaan. Want ik, ik, ik bleef maar klein. En ik zag eruit als een jochie. Dus ik deed alle kinderrollen. Want ik mocht Aha. op mijn veertiende al werken. Dus ik, ik trad overal op. Uh, operette, opera... Uh, uh, na, toen had je nog geen musicals... Uh, uh, uh, toneel. Uh, uh, ik ben in de variété terechtgekomen eigenlijk. Eigenlijk televisie. Had je, vroeger had je een televisieprogramma. Dat was wel een kinderprogramma. Met Tommy Verstoep. Met de Chinees Liang En Tante Hanni die zwaaide dan al uit. En daar heb ik... vijf jaar lang, ja, iets meer dan vijf jaar... Uh, televisie gedaan. Elke veertien dagen. Dan kwam ik op bezoek bij de goochelaar. Die ging mijn kunstje leren. Nou, als ik dat wist, was het programma afgelopen. Dapper Dodo. En dat, en dat, ja, ja, ja. Daar zaten wij altijd mee in de okay. combinatie. Ja, ja. Dus dat hebben we ook gedaan. En in de tussentijd zat ik bij het theater. En, en, en ik speelde over rolletjes en rollen. En, en, van klassiek tot, tot, tot gewoon. En, en, dus ik heb het eigenlijk altijd gedaan. Altijd gedaan. Ja, ja. Mijn moeder die vond dat ik een vak moest leren. Mijn moeder vond dat ik een vak moest leren. Dus ik, uh, door die Siske de Rad film, ben ik bij de film ook overdag terechtgekomen en heb ik daar... Uh, editing geleerd, montage en muziek snijden en, en, en, en commentaar en toestanden. Maar dat deed ik dan uh, op weekse dagen en vrijdagavond gingen wij naar Frankrijk of Duitsland, gingen we werken, optreden en maandag, uh, morgens weer terug naar de film. Zo, uh, zo ben ik eigenlijk okay. mee. Terug. Wel een interessant leven. Veel, veel artiesten ook leren kennen. ja Ontzettend veel, ja, ja. Zullen we het even onderbreken met een, met een muziekje? Ja, en dan gaan we eerst even over naar onze volgende item. Want ons band die moet straks weg. Ja. Dus ik denk dat we even een kleine stap naar, naar onze ja. band moeten maken. En ik heb uitgezocht Johnny Cash met Folsom Pearson Blues. I hear the train a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 let Dat was Johnny Cash. Uh, we hebben aan tafel uh, aangeschoven de band. Uh... Ja. <laughs> uh, hey. <laughs> um, we zijn uh, Hazel Bell. Hazel Bell, dat is uh, Maria, Leonie, Paul en uh, ik ben Michael. Hello, Michael. Uh, we gaan vanavond optreden in de kocht. En dat is voor de uh, Amerikaanse Roots Country Blues Concert. En is nu de vijfde keer. En ik uh, organiseer het samen met Rolf van Böhringen En uh, elke keer is het ook okay een motto. De laatste keer was het Seaside Jammerie. De andere keer was het Living Room Concert. Daar hebben we. Zoals so je het bij Jazz in Sanford doen beneden gespeeld, maar vanavond zijn we op het podium. En vanavond is de motto, an evening with Hazel Bell. Het is de eerste keer dat wij, um, altijd waren het drie bandjes, of, of solisten of zo, so, maar drie acts. Maar het is de eerste keer dat het alleen één act is. Okay. An evening with Hazel Bell. Ja, nou klinkt goed. <laughs> en dan wordt ook nog live uitgezonden. Ja, leuk. hè? Ja, dus ja, het, uh, echt. Hebben jullie dat al eerder meegemaakt, dat jullie concert live werd uitgezonden? Ja, de laatste keer, was dat, niet, niet met Hezelberg, maar de laatste keer hebben ze ook het uh, concert um, uh, live uitgezonden. Ja. Oh, gezellig. En jullie zitten hier klaar met gitaren. Gaan jullie ja. wat zingen voor ons? Ja, we, we gaan een beetje um, uh, samen zingen. Um, we hebben niet al die instrumenten daarbij en ik heb ook gehoord dat... ...zij nu op de week naar de krocht zijn om het op te zetten. En dat is ja, ja toch wij, echt uh, we, is maar een lokale zender... ...en die heeft niet heel veel apparatuur... ...dus de apparatuur is nu naar de krocht. We gaan uh, een, uh, een lied uh, doen van... Uh, van uh, ...we doen nog eigen liedjes... ...maar dit is een cover van uh, Rodney Crowell... ...en het is Leaving Louisiana in the Broad Daylight. Tired of hanging around, I gotta roll In a very short time he'll be long gone Goin' bet it gets real hot out of Lally, Louisiana. Oh, the stranger better move, or he's gonna get killed. If he won't make it, well, shot down. Well, there ain't no time. Heel erg goed. Dat, het, dat is ook mooi bij de luisteraars <laughs> overgekomen. Dit geïmproviseerde optreden. Ja. Hartstikke mooi. Kun je, kun je me iets vertellen over hoe lang jullie al bij elkaar zijn, hoe jullie elkaar alemen? Ja, uh, Leon en Maria, we uh, hebben de uh, eerste uh, sinds uh, 1993. Daar hebben wij Leon en ik in een andere band gespeeld. En Maria was uh, ook bezig met de band, maar heeft dan later geleerd uh, dubbelbas te spelen. En dan was het voorbij met, die, uh, met de band, en dan was die idee. Als trio in proberen, dat hebben we ook gedaan. En nu uh, hebben we nog Paul dabei, samen met de vieren. En dat um, is leuk. En dat um, is um, uh, een van die... Uh, ja, we, we, we hebben heel zin in vanavond omdat we heel mooie liedjes ook hebben. Ook een paar nieuwe liedjes. En uh, dat zou echt leuk worden. En die uh, ticketverkoop gaat echt goed. Uh, en nee. er zijn er nog tickets, die zijn er tien euro. Maar in die uh, ticket heeft hij ook een drink included. Oké. Okay. Prachtig. Mooi. Ja, nou, dat is geweldig. Het klinkt heel erg goed. Ik was uh, aangenaam verrast. Ja, misschien uh, als je vanavond... Uh, nou, je bent hier tot zeven. Tot zeven. Moet je ja, nemen? hier. Ja. Ja, kom langs bij de krocht. Ja. Dat is Ik heb er wel zin in, in ja. Ja, je dat kunt het wel doen, echt? ja. Ja, doe. we, we, we zetten je op de gastenlist. Oh, dankjewel. Ja? Leuk. There you go. <laughs> ja. Goed, lekker swingen. Ja? <laughs> we zetten je op die uh, gastenlist. Okay. We zeggen, Sanford um, uh, draait door. We zijn Sanford ja. draait door. Ah ja, oké. Okay. <laughs> <door. laughs> wij, wij zijn doorgedraaid. <laughs> ja, zo, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is wat we doen. We gaan uh, op de, uh, de gastenlist beschrijven Zandvoort, ik zou het eigenlijk niet over het radio zeggen. Omdat al de mensen dan komen. Ik, zeg, ik ben daar ook ja, zo'n leuk. Ik, ik neem de microfoon wel mee. Ik heb andere ja, mensen Ja, precies. En we, we doen dat een codeboard. Ik zou mijn idee laten zien dat ik het echt ben. Ja, precies. Ja. Treden, jullie, treden jullie door het hele land op? Treden jullie ook in het buitenland op? Uh, ja, we, we zijn eigenlijk. Uh, uh, Paul en Maria wonen in Berlijn. En Leonie woont in Hamburg. En ik ben ook van Hamburg. Zo, so, Hamburg is eigenlijk onze thuisbasis. Ja, is uit de basis. En uh, dat uh, is de eerste keer dat wij in Nederland spelen. Maar we hebben dan ook in Italië gespeeld. En, uh, Als je Island. inderdaad uh, op YouTube kijkt en, en je kijkt bij Hezebel, dan zie je inderdaad dat jullie heel veel in Hamburg optreden. Ja, dat is echt onze... Ik heb er een best... paar gezien vandaag en uh, het, het ziet er goed uit, het ziet er ja, leuk uit. Ja, dat is echt onze... Als het vanavond uh, ook zo is, dan zou ik zeker genieten. <laughs> <laughs> het, het zou echt leuk worden vanavond, ja. Leuk. Um, uh, we hebben echt, uh, zoals ik al gezegd heb, heel veel zin in en um, ja, en het het ziet ook ooit dat het heel druk wordt. En Dolly hier van, van zfm Soundboard gaat die presentatie doen. Ze heeft het ook de laat, laat, laatste keer gedaan. Goed zo. Echt, uh, ja, dat kan ze. Ja, dat kan ze goed. Kan <laughs> ze ze goed. zegt, maar ja, kan dit ook. Ik, mag ik nog wat vragen? Is het uw hobby of is het een, een, een beroep? Kan je ja. ervan leven? Also, ja, we hebben toch heel lang echt daarvan geleefd. Nu zijn we bezig nog met andere dingen. En nu is het een beetje, um, is meer dan hobby... Um, maar het is niet meer zo als in de jaren daarvoor waren... waar we toch um, uh, bijna 25 jaar ja, echt daarvan uh, geleefd hebben. Ja. Ja, ja, want ik heb ook gelezen dat u geschreven hebt vroeger. Klopt dat? Ja, voor wat je krijgt Een bij de tijdschrift. uh, ja, tijdschriften. Zo, ja. uh, uh, uh, liefdesverhalen of uh, verhalen. Oh. Ja, ja oh. echt. Ik uh, <laughs> heb het heel lang gedaan, maar dat was goed. <laughs> ja, ja. En, en wanneer is dat gestopt toen u van Befferhuis bent naar Zandvoort? Ja, ein bisschen. Da, ja. dann auch, dann auch so, dass da dann, kam auch die Zeit mit Sudoku. Jeder ja. fand dann Sudoku neu. Und dann haben wir auch die Teilschriften und gesagt, die Menschen haben doch nicht so viel die Verhaltens lesen. Ähm, wir wollen dann die Pachinas doch mehr füllen mit, mit, mit uh, Sudoku und all diesen Dingetjes. Und ähm, ja, dann war es dann beinahe nicht mehr so... Zo mogelijk om nog, er um, uh, ja. nog te doen. En hebben u uw vrouw hier in Zandvoort ontmoet, of hebben u uw vrouw meegenomen nee, in Duitsland? En, nee, nou, we hebben in Ham Hamburg ontmoet. En ze is oh, eigenlijk oh. van Dortmund. Maar we ja, waren, ja, ja. hebben dan in Keulen gewoond en waren we altijd hier voor vakantie. En dan kwam het moment dat we, dat de kans was om hier voor altijd te gaan. En dat hebben we dan Mogen, zeven jaar ja. geleden gedaan. Ja. toch een heel hey. grote overgang van Hamburg naar Zandvoort, hè? Of niet? Ja, maar we waren daarvoor in Keulen. Ja. Dat zijn twee en half uurtjes uh, rein met die auto. En dan uh, waren we hier altijd voor vakantie. Zo was het niet zo. Uh, en we vonden Zandvoort altijd leuk. Omdat je. Ja, kijk, je hebt de zee. Je hebt um, de Deuns. En je hebt een beetje Bos. Maar je hebt ook dan uh, Haarlem. Mooi. En dan heb je Amsterdam. En dat is, is al in een buurt van twintig kilometer. In een ja. radius. De dingen die je hebt. En dat is echt. Um, de enige wat je niet hebt zijn de, uh, de ja. bergen. Ja. Maar voor de, rest echt daar voor, nee, voor de rest is echt daar geweldig. Echt. Ja. En Sambo en heeft een heel goede pluspunt. En dat is de trein. Dat is, de trein. Ja. Dat is ook voor de toeristen. Dat je mooi met de trein kunt direct. Amsterdam Central Station. Ja. Wat ik geleefde heb. U hebt ook veel opgetreden met Johannes van Sta. Ja. En ik ga, ga ook vanavond een beetje over Johannes praten. Hij is helaas overleden in augustus. Ik weet het van keer hier in de ja. studio. We waren hier, waren hier echt. Ja. Je, je weet het, Hans. We ja. waren hier toch... Uh, uh, Enige keer en er. Hij was uh, zo'n leuke band en de, ik mis hem nog steeds. En de, ja. en de, we hebben heel veel in de Wapen gespeeld. Dat uh, ja, ja. heb ik gelezen, inderdaad. Nu is hij overleden, ja. ja. ja. En, ja. Hij, hij, was, hij was al doodziek. Ja. Maar we hebben dan toch gedacht dat het nog een beetje langer kan. Maar dan kwam het toch echt uh, zo als het altijd is. Toch plotseling. jammer. Dat is jammer. Ja, dat ja. ja, ja, is jammer. En, en, ik weet nog, als, als hij het idee kwam uh, om het met Hazel Bell te doen, dan heb ik met hem over gesproken. Kijk, Johan, Johan, ik heb die idee. Misschien alleen met één band. En uh, wat denk je daarvan? En zo en zo. En dan zegt hij, oh ja, dat is een goede idee. Maar whatever, I'm, uh, I'm going to be there. Ja, ja, ja. ja. So, Volker. De laatste scene nu niet. Daar. <laughs> Zullen jullie nog wat gaan spelen? Um, ik kan alleen met... met, yes. met uh, oh ja. Maar... Zonder die... Oh Molly, run, oh Molly, run. Oh Molly, run, oh Molly, run. Oh Molly, run on down, run on down away. Oh Molly, run and have some fun. Well, when I woke up in the morning sun, I won't be needing anyone. Molly sure been sitting by some fire. You've been sitting by some railroad fire He's kind of low, he's kind of slow Out by the rail where we depart Out by the railroad in the yard Buried underneath the traction sand Buried underneath a lot of sand You find my heart, my broken heart When I woke up in the morning sun, the railroad sees the railroad run. Been out there, been out there too long. Been out there too long to see the change. Well, now he has. Oh. He Bedankt. Dank jullie wel. Dat klonk weer hartstikke goed. Hoe laat moeten jullie in de krocht zijn? We gaan er nu naartoe. We gaan ja. Nu naar de ja, want jullie de de moeten ook toe. nog wat geluid testen daar voor de uitzending. Start. Dat hebben we al gedaan, maar oh. dan die, um, <laughs> nog een beetje rusten... en die instrumenten nog lekker Temperatuur stemmen, komen. Ja, ja. zodat we dan uh, en, uh, opzetten. Om dan uh, 7 uur gaan de deuren open, zodat de mensen dan uh, naar binnen komen. Ja, nou, hartstikke bedankt voor jullie ja, bedankt. kost. Bedankt. Uh, Zoals ik zeg, we gaan je op de lijst zetten. Ja. Dan zeg je zetten we hem stapel. Oké. Okay. Je ja, more than welkom. Ja, wel, dank je wel. Sorry. We regelen het. wel. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en, en is er een free drankje in de ticket? Zo. So. Oké. Okay. Beta, beta, beta, kan nicht. niet. Ja. Ja. Niet. Hartelijk, hartelijk bedanken. Veel succes vanavond. Ja. En, ja. Ik heb toy, voor toy, toy, toy, nog een he? he? opname van, van jullie uit Hamburg. Uh, heb ik opgenomen. Mooie uitvoering van Mr. Bojangles van Hazelbel. Ze treden vanavond op in de krocht en CFM zendt het live uit vanaf 8 uur. De presentatie is in handen van Dolly Tempierik. Hier in de studio heb ik nog steeds Dick Hoese naast me zitten. Gezellig, hè? Ja, hartstikke gezellig, hè? Ja, ja, ja. <laughs> Een beetje chaotisch. Waarom? We slaan ons er wel doorheen. Allemaal door, improviseren Toch? vandaag. Ja, maar dat is leuk. Dan... Ja, moest jij ook improviseren in jouw vak? Ja, alleen maar in, nog... Ik doe niet anders. Altijd improviseren. Dat komt ook dat komt omdat ik altijd alleen gewerkt heb. Dus wel in een, in een voorstelling en alles. Maar ik trad wel alleen op. Voordat ik met mijn vrouw samen ging werken. Dus ik, en dan moet je. Ik was komiek, zeg maar. En dan, uh, ja, dan ga je praten tegen de mensen. En de mensen dat zijn mijn publiek, staan, mijn tegenspeler. En die liet ik dan ook antwoorden. En daar, daar leer je dan ook vreselijk veel van. Dus ik trad altijd alleen op. Pas de laatste jaren. Uh, uh, met Henk Jansen of zo, of nu met Wim... heb ik iemand waar ik tegen kan praten. En toen, vroeger traf ik dan op alleen met mijn vrouw. Want die, die liep op, we liepen op een bal. We hadden een balnummer. Mijn okay. Bottini zijn we begonnen op een balnummer. Okay. Bij, mijn stiefvader, die, dat was een artiest, die had een balnummer. En zo ben ik bij hem, door hem, in dat vak terechtgekomen. Okay. In het, in het een professionele vak. We hadden een, uh, ik spreek nu een beetje van hak op de tak... maar we hadden ja. een balnummer... Ik ben met z'n drie op een bal, prachtig in in, in mooie rokkostumes, met hoge hoeden en toestel. Heel chic nummer. En want nu hoorde ik net van, van die man dat ze uit Berlijn kwamen. En, en, of komen. Ja. Daar heb ik zoveel gewerkt, zoveel Hamburg. Oh ja, ben je buitenland we. geweest? Ja, altijd alleen maar. Okay. Alleen maar. En een -en bal. En een fatspringnummer hadden we. Het, het, zeg je, je kijkt wel nee. van buiten, het waren tonnen van die, van die wijnvaten, biervaten. Ja. De, de bovenrand werd er afgezaagd. En zo sprongen wij van de ene. Van het ene vat in het andere vat. Via tafels en toestanden. Een hele gevaarlijke toestand was nou. dat. En dat was een heel, heel apart nummer. Dus we hadden veel werk door die gekke ja. toestanden mm -hmm. Heb je wel eens geblesseerd met zo'n Ja, ja, heel erg. Ja, om... ja, ja, ja, vaak. Vaak. Mijn broer en ik, we kregen dan ruzie. <laughs> en dan uh, had ik per ongeluk zijn meisje afgepikt of zo. En dan, uh, oh. dat was in Ierland. In, in het echt? Was dat er... Nee, dat was in het echt. Dat was in het echt. En dan sprong ik uit het bovenste vat van een hoge tafel in het onderste vat. En dan duwde dat vat een beetje opzij waar ik uit sprong. En dan vloos ik op die, die, die rand. Hoor, man toestanden altijd. <lacht> ik heb wat dokters meegemaakt. Ja, dus het was niet echt gespeeld? Nee, het was niet echt. Nee, was niet Dat <lacht> balnummer wat we hadden. Daar hadden we ook een truc. Daar stond mijn vader op een bal. Mijn broer stond op een bal. En tussen zich in hadden ze een stang. Stel je maar even voor. En in het midden van die stang waren weer twee wandelstokken omhoog. En daar deed ik dan een handstand op. Och. En het was vrij hoog, maar die ballen, die, ging, die wiebelden en die deden... en als ze dan kwaad op elkaar waren... dan probeerden ze elkaar van die bal af te frikken. Och. Nou, dan gingen ze <laughs> wiebel. En dan stond jij met je naar beneden. tussen. Ja, rechtstandig <laughs> naar beneden. Ja, ja. Oh. Nee, dat was, allemaal echt. dat was allemaal echt. En toen kwamen we naar Nederland terug. Toen hebben we nog met z'n drieën City Theater gedaan in Amsterdam. Toen had je nog variété tussen de films in. Het Tushinsky Theater. En toen zijn we uit elkaar gegaan... En toen ben ik alleen verder gegaan met het balnummer. En mijn nee. Jongen-eer-nummer jong het bordjes draaien en zo. En daar heb ik jaren mee gewerkt, in het buitenland ook, tot mijn vrouw zei: euh, toen had ik, inmiddels een vrouw en, en ik, ik, ik blijf niet meer thuis, alleen heb ik geen zin meer in. En toen zijn we samen gaan repeteren, bijna een jaar in een filmstudio in Amsterdam. De Duivendrechtse kader. En toen hebben we daar euh, euh, euh, samen een balnummer gedaan. En toen ben ik met mijn vrouw en mijn kinderen zijn we. De wereld ingegaan, zeg maar. Okay. En de eerste contract dat we hadden... dat was bij Bultini, Circus Boltini. En Boltini ging met een hele circus naar Israël. En we traden allemaal op als Vollendammer. Vrouwen, mannen, toestanden. En in Israël was dat heel popular, Nou, Want Holland was heel goed. Ja. Dus we gingen met de hele bende naar Israël. En daar traden we op als Vollendammer. Op klompen en noem maar op. Okay. Groot festijn was dat altijd. Ja, dat, is wel hele... ja. dat ging met schepen, zeker, denk ik dan. Nee, wij gingen met het vliegtuig naar Israël. En de requisiten en, en de dieren. Toen hadden we nog. Ijsberen, hadden we, ijsberen en oh, paarden ja. en dieren. Ja. ja. En die, die gingen op de boot. de oh, ja. boot. En, en, ja, en in Israël trad je, uh, werkte je één week, vijf dagen in een plaats. Zeg maar, Tel Aviv of weet ik veel. En dan uh, met de tent afgebouwd, gingen we naar de volgende plaats. En stonden we weer vijf dagen. Oké. Okay. En zo hebben we dat een. Uh, een klein half jaar gedaan, geloof ik, of zo. zo. We konden niet terug. We konden, we konden ook niet terug. Want het circus draaide heel slecht. Oh. Er kwam geen hond. Letterlijk oh, even oh. niet. Er kwam niemand. Maar Ten tent zat altijd vol. Oh, ja. Ja, ze hielp elkaar onder het zeil door. Die, die, oh. die mensen. En dus, en, maar zonder te betalen. En, en de politie oh. vond dat goed. Die was ook zo corrupt als de pieten. En uh, ja, dan moesten we wel spelen. Want anders werd, het, werd de hele bende afgebroken. Dus we speelden ja. maar gewoon maar nou, we hadden geen geld of niks. af en toe kregen we een paar centjes van die Israëlische shekels dat, geloof ik, weet niet meer. Ja. En uh, ja, shekels, shekels ja. die kregen we dan. Maar we hadden geen eten. Dus uh, af en toe die had dan wat centen, die had wat centen. Dat legden we ja. bij elkaar, de artiesten. Want we kregen een enorme band met elkaar. Ja. waren Italianen en Duitsers, en Fransen, Amerikanen, noem en maar op. En dan legden we dat geld bij elkaar. Dan gingen we naar. Er werd het eten gehaald, het vlees. En dan, ja, dan gingen we barbecueën met elkaar. En de, de, werden de, de, de banken waar de mensen moesten zitten, die, die gooiden we dan op. Die, werd, die verbranden we dan. En dat was ons, ons <laughs> vuur. Oh, daar gingen we op eten. Daar gingen we dan, en, en toen waren de ijsberen, dat was vreselijk, die arme beesten. In Israël ijsberen. Ja. Het was 30, 40 graden. Oh. Dus die beesten lagen echt wat je noemt te dus we zweten daar in, in dat gedoe. In die, in die kooien. En toen. Die ijsberen die kregen altijd wel eten. Alle dieren die kregen wel eten. Maar er was er, voor de ijsberen... Waren, was er, één keer in de week kwamen er kippen. Dus die beesten die kregen kippen. Maar wij hadden niks. Oh. Dus toen ben ik met een met man... zijn we daar bij die kooi gaan staan. Toen stonden stuk een paar kippen eruit We Ik dacht, ja, kom op. Ijsberen wel en wij niet. En toen hebben we de kippen gegeten van die beren. Dat uh, <laughs> hebben we wel gedaan, ja. In, in die periode was er veel vriendschap, neem ik aan, of niet? Onder elkaar wel. Ja, veel vriendschap. Ja, maar het gekke was, omdat je dan ellende hebt met elkaar... Ja, je moet, ja, je moet met elkaar alles doen. Ja. Totdat we in Nederland terugkwamen... We konden ineens vluchten, want we hadden geen paspoorten. Die waren ingenomen door het impresario. Ja. Die zei ja, komt geef die paspoorten. Ja. Maar toen we aankwamen in Tel Aviv... En, uh, en, en, nou, die man die paspoorten gegeven. Die hebben we ook nooit meer teruggekregen. En die, die, die, die, ja, en die moesten we We konden niet terug. Ja. We konden niet terug. Verschrikkelijk. Uiteindelijk is het dan nou gelukt via een of andere ambassade. Zijn die paspoorten weer teruggekomen. Toen zijn we op een zondagmiddag. Toen stonden we. Uh, toen stonden we in. Weet ik veel ergens. In, in, in, in uh, Jeruzalem. Met het hele circus. En toen uh, heeft Dicky Bottini... Dat was de, de, de vrouw van Tony Bottini... Dat toen. Uh, vliegtuigtickets gekocht. En toen zijn wij... Eh, toen zei ze, jongens, we gaan straks naar de bus klaar... en we gaan allemaal naar het vliegveld. En toen zijn we allemaal in die bussen gestapt. Zo, met, met onze kleren nog aan. En toen zijn we naar het vliegveld gescheurd. En toen eh, zijn we in het vliegtuig gestapt. Daar hadden ze tickets voor en alles. Behalve de beren en de paarden en ja. alles Die bleven achter. Die, want ja, die, ja. die kon je niet zomaar meenemen. Dus wij zijn toen uit Israël gevlucht. En die, die man die op die beren moest passen... Die, er was één man bij. En die beren... Die stonden in, in, in zo'n soort kooi op een pleintje in Jeruzalem. En, en, uh, ja, die, en, en die kregen dan van de buren allemaal, hoorden we later. Die kregen allemaal eten voor, voor, voor de En die zijn uiteindelijk ook met die boten weer teruggekomen. En, uh, Toch wel? Ja, ja, die konden dan weer terug. Toen er weer geld was, toen kon die ook weer terug. Inmiddels werkten wij alweer in Nederland. En toen kregen we elke week weer wat tentjes en zo. Ook wat ja. van, ik, maar voordat we naar Israël gingen, Loes ze ik, mijn vrouw... Toen hadden wij net een huis gekocht in Purmerend... Ja, dan moest je de hypotheek betalen, dat hadden ja. we niet, want we kregen geen geld. Oh. nou dat was wat. Huis ook weer kwijt? Nou, nee, nog niet. Het, het ging net goed, allemaal is oh, dus gerecht. Dus toen kwamen we in oh, Holland, Ik zei Boutini: ja, we moeten wel geld hebben, ja, dat komt allemaal. En in de tijd van een half jaar of zo hadden we alles weer binnen. En. en, en nee, dat was. Oh, toestanden waren. Wat het goed zeg. Maar ja. wel leuk. Ja. Uiteindelijk, uiteindelijk want nu ja. spreek ik nog wel eens artiesten die meegegaan zijn. weet je ergens in Frankrijk of weet ik veel. En dan zeg ik: oh, leuk, weet je nog. En, en, Leuk hebben we het naar gehad. Nou, het helemaal niet leuk gehad. Maar het was wel een band met elkaar. Ja, ja. En in Nederland kwamen we... wel heel mooie herinneringen. natuurlijk. Jawel. En in Nederland had iedereen weer zijn eigen caravan. Ja. En, en kreeg elke week zijn geld. En toen waren we... Ja. Ja. Goedemorgen, goedemiddag, goeiemiddag. Ja, ja, ja. En dan is die gemoedelijkheid weg met ja. elkaar. Ja. ja. En ik wil even een kleine onderbreking. Ja. En ik vond ja. het een beetje heel toepasselijk... om een liedje te draaien van het goede doel... Vriendschap. Nou... Ja, dat was het goede doel met vriendschap. Dan gaan we weer verder met Dick. Uh, Dick, uh, je hebt bij Boltini gewerkt. Heb je ook bij meer circussen gewerkt? Jawel, want in zo'n circus werkte je meestal maar uh, één seizoen. Van, of, van maart tot november of zo. Vroeger had je nog geen kachels in het circus. Nu heb je van hier dus en toestanden. Maar ja. vroeger hield het op in november zo'n beetje. Want dan werd het te koud. Ja, maar je, nu in jaar heb je kerstcircus. Ja, je blijft, nu kun ja. je het hele jaar doorreizen. Maar bij Boltini hebben we één jaar heb ik gedaan... En Bottini die ging toen stoppen. En toen ben ik in Oud-Valkenveen gaan werken. Dat is een pretpark. Van Bottini had toen een pretpark gekocht. En daar heb ik een paar jaar gewerkt. En toen heb ik daar mijn eigen tentje gekocht. Dat heb ik laten maken een circus tent. En toen heb ik één of twee jaar, twee jaar in Oud-Valkenveen gestaan. En uh, met mijn eigen circus op reis gegaan. Met leuk. mijn vrouw en mijn kinderen in de hele ruiten met mijn teut. Maar intussen kreeg ik ook al die contracten voor, voor andere grote circussen. Dus we zijn met het circus in Spanje geweest. In Frankrijk. Ierland. Ierland is uh, ook een raar, raar land eigenlijk. Veel regen, <laughs> veel gras. Het Dat is steen. erg groen daar. Ja. Ontzettend groen. <laughs> veel apotheken. Nee, ja, in Ierland. Oh, Ierland, Ierland was een familie. Een vader en moeder en zeven broers. Zo. En die, uh, nou, de een die, die... Die bouwde dan ook die tent op en af. Daar moest ik wel helpen. Daar had het contract verkeerd getekend. Oh. En toen wisten we het niet zo goed. Dus ze kwamen daar, toen moesten we meteen aan die tent werken. Nou, dat waren tenten. En dat waren van die tenten nog. Dat ging toen nog... Ja, van die hout, houtje touwtje knopen had je. Yeah. Dus moest je een touwtje erdoor... en de andere lust doorheen halen. Dat ging Als het mooi weer was, ging het wel. Als als het regent, oh, was van die... Oh, <laughs> troep. Nou, en, dan, uh, en dat circus, daar hebben we nog met paarden gereisd. Okay. Dus van de ene plaats naar de andere plaats... een woonwagen, achter een paar paarden... of achter de trekker, de tractor... En dan reisde je naar de volgende plaats. Mm -hmm. dat, dat was, ja... Dat vonden we ontzettend armoedig. Nu denk je ook, God, leuk was dat allemaal. Maar het was helemaal niet zo leuk. Dus ik sliep met mijn vader en mijn broer. Dat is dat niet meer. Ik ben bestief ouders. Yeah. Met mijn vader en mijn broer sliepen in één woonwagen. Maar die was in het midden. Die was verdeeld. Mijn vader sliep aan de ene kant. En mijn broer en ik sliepen aan de andere kant. Met die gaskousjes hadden we nog. En, en, met, met gasvlees. Armoediger kon het niet. En... en, en uh, dan gingen we van de ene plaats naar de andere plaats. En dan zat de moeder, oma, van het circus. Duffy, Circus Duffy heette dat. En oma zat in de kassa. En die kassa was hoog. Je moest altijd drie treetjes op om je kaartje te kopen. Okay. En Dat waren geen gewone kaartjes, maar dat waren een soort, een soort, sky, een soort linnen kaartjes. Waren, linnen. Okay. En oma had, geloof ik, een, ik zeg maar wat, 500 kaartjes. En als ze die dan verkocht had. En wij. Ontvingen die kaartjes dan bij de ingang van de tent? Dan moesten ze gauw die kaartjes weer teruggeven, want kosten ze niet verkopen en zo. Ja, recyclebaar. Ging... Ja, ja, kaartjes. En die oma, dat was zo'n. Zo ja, zo'n zo oma die je wel eens op foto's ziet. Zo'n echte oude, chagereinige. Zo'n zo, zo, zo mond. En die, en die was ook niet te verstaan in eerst, engels eerst. En die. En daar stonden wij. En mijn vader. die stond dan, die stond dan uh, bij die. Bij die, bij, die, bij die trap om die mensen naar boven te helpen. En als ze dan, die kinderen, ja dat was een gemeen hoor... als die kinderen bijna boven waren om met hun geld aan te geven... Dan gaf vader een klap op mijn schouder en zei... Are you going to the circus? En dan viel dat geld uit hun hand. Oh. En dan ging hij het gauw oppakken. Oh. Zei dat hij het niet kon vinden. Oh, wat gemeen <laughs> Dat ook, was wel gemeen. Ja, het, Ik moet je even onderbreken, ja. Dick, want we gaan zo meteen weer naar het uh, journaal. Het is al bijna zes uur. Ja, ja, Misschien ja. nog even een stellen. klein muziekje tot, uh, tot aan de, ja, zo die tijd. Prima. Ik heb iets uitgezocht van Nick en Simon.